Hey, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Europese landen komen met een eigen Oekraïne-plan. Daarmee reageren ze op het 28 puntenplan van de Verenigde Staten en Rusland. Daarin staat dat er alleen een eind aan de gevechten komt... als Oekraïne veel grondgebied afstaat en ook moet het leger kleiner worden. Dat plan lijkt dus vooral gunstig voor Rusland. Maar dat maakt president Trump niet uit, denkt correspondent Sjoerd en Daas. Trump wil gewoon een einde aan de oorlog. Wil dit uit zijn mailbox hebben, van zijn bureau af. Het interesseert hem niet zo heel veel. Hoe is mijn indruk op dit moment? Het lijkt er in elk geval wel op dat Amerika zich erg heeft laten inspireren door de Russen hierbij. De Britten, Fransen en Duitsers komen nu met een alternatief plan. Dat is een stuk gunstiger voor Oekraïne. We weten nog niet wat Amerika daarvan vindt. En vanwege die oorlog in Oekraïne en andere conflicten... opent het Rode Kruis een nieuw Giro-nummer, Giro 7244. Volgens de hulporganisatie zijn er nu historisch veel conflicten tegelijk. Op veel plekken is daardoor voedsel, water en medische hulp nodig. In België is een grote staking begonnen. Mensen voeren drie dagen lang actie tegen plannen van de regering van premier De Wever. Vooral in het OV is dat te merken, zegt deze Vlaamse verslaggever. Bij de treinen bijvoorbeeld rijden één op de twee IC-treinen. Dat zijn de treinen tussen de grote steden. één op de drie voorstedelijke en lokale treinen. En amper spitsuurtreinen. Morgen en overmorgen wordt er vooral gestaakt op scholen, luchthavens en bij de overheid. En er is gisteravond weer geschaatst in Calgary. Met Nederlands succes op de 500 meter bij vrouwen. Daar waren de plekken 1 tot en met 5 voor Nederland. Het goud was voor Femke Kok. Femke Kok met een grote voorsprong op Yoshida. Dan gaat het tussen Femke Kok en de klok. En is het 36.72. Zij wint. Want er is nog wel een race natuurlijk. Maar ze wint. Ze wint altijd. Nou, je wint weer. Ja, klopt. Met echt een waardeloze rit. Maar... Wel de wind, dus dat is mooi. Nog nooit eindigde Nederland met vijf Nederlandse vrouwen in de top 5 van een wereldbekerrace op de 500 meter. Krijg je het weer nog weinig ruimte voor de zon? Vandaag Het is de hele dag grijs. Met soms een bui en behoorlijk wat wind. Het wordt 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad... staat file tussen Horen Noord en de afrit Hoorn 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam... tussen Assen, Delft en Knaupen Zaandam. 3 kilometer stilstaand verkeer... met bijna 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 you ever feel so deep that you speak your mind you put others straight to sleep you wonder if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 from get you through the night wake up the sun's shining bright let's go out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 Pas een keer ontmoet en toen Dat de...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 Zie je niet Dan zie je niet alleen maar... alleen een map van steen. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Na afloop van gesprekken tussen de VS en Oekraïne in Geneve... spreekt het Witte Huis van een aangepast en verfijnd plan... voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. Wat er precies is aangepast, is niet duidelijk. In België begint vandaag een driedaagse staking tegen hervormingsplannen van de overheid. Vandaag wordt vooral het openbaar vervoer getroffen. Morgen liggen openbare diensten stil. Het Rode Kruis opent een speciaal gyronummer voor mensen die in nood zijn door gewapende conflicten. De hulporganisatie spreekt van een historisch hoog aantal. Wereldwijd zijn er meer dan 130 conflicten. Dan het weer. Het is bewolkt met soms een bui. Het wordt vandaag 5 tot 8 graden. Dit is ZFM. in the pier. In the, the Brand new Liberian girl You came and you changed me, girl A feeling so true Liberian girl You know that you came and you changed my world Just like in the movies Two lovers in a scene And she says, do you love me? And he says, so will me I love you, Liberian girl Oh, oh,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 Secrets secret kept